Nee, mevrouw, helaas. Ah, nee. Kent u uh, bepaalde vrienden? Ne, ne... Nee, mevrouw, uh, mevrouw Koenen kent niemand, uh, heeft u net gezegd, mevrouw, die kent niemand van de vriendenkring van meneer. Nee, al ja, ah, nee. er is er één, ja. dat moet mijn vroeger schoolvriend geweest zijn. En hoe noemde die? Oh, hoe noemde die, ja. En heeft hij daarmee nog ont, uh, bepaalde contacten gehad of zo? Uh, uh, uh, misschien op de.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 Hij, hij kan geen reden maskers of zo. Ja, ja, ja, ja, ja, dat ligt hier vol, ah, hè. Met dan... zweepjes en uh, dat soort toestanden, maar uh, ik uh, ben daar dus helemaal niet mee gediend, dus. Uh... Ja, dat kan ik mij voorstellen, dat zou ik ook niet zijn, moest mijn man. En vertelde hij u soms dingen over de ik Waarschijnlijk niet dan, vermits u.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 Elk in onze aparte wereld. Uh, ik zag hem weinig. Ik ben hier thuis. Uh, Hoe was uw verhouding met uw man, uh, mevrouw Koenen? Zeer slecht eigenlijk. We uh, waren getrouwd, dat is alles. Ja, en hij kwam regelmatig nog thuis bij u? Uh, ja, ja, hij kwam natuurlijk nog thuis, maar. Liep hij nog thuis? <laughs> slapen thuis. Uh, ja, om nou, te slapen zeker, maar. Uh...